Verder stelt Balkenende dat er wel degelijk een volkenrechtelijke basis was voor politieke steun aan de Amerikaans-Britse inval in Irak. Nog een resolutie was volgens hem niet nodig. De premier is tevreden dat de commissie Davids een aantal geruchten heeft ontzenuwd. Zoals het gerucht dat Nederland militair bij de inval betrokken was en dat Nederlandse commando's actief waren in Irak. Balkenende gaat de komende tijd in het kabinet praten over een uitgebreidere reactie. Tegen een oud-manager van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life is 3,5 jaar cel geëist. De 57-jarige Frits R. was volgens justitie op de hoogte van de miljoenenoplichting door het bedrijf. Hij zou niets hebben gedaan om het beleid te veranderen. In de Easy Life-fraudezaak staan nog drie oud-directeuren terecht. Het OM zegt dat de vier een criminele organisatie vormde die miljoenen euro's van beleggers heeft verduisterd. Tegen twee verdachten in de moordzaak Nijkamp is 20 jaar cel geëist. Gisteren werd al 18 jaar geëist tegen de man die de Apeldoornse zakenman van dichtbij zou hebben doodgeschoten, vlak bij de school van zijn zoontje. De twee medeverdachten, van wie één tienduizend euro zou hebben betaald voor de moord, zeggen dat ze niets met de zaak te maken hebben. Het OM-onderzoek naar de opdrachtgevers van de liquidatie in Apeldoorn loopt nog. Drie kinderen van de omstreden Amersfoortse predikant Goldsmeding zijn onder toezicht gesteld van bureau Jeugdzorg. De predikant kwam vorig jaar in opspraak nadat hij had gezegd dat hij het slaan van kinderen als opvoedingsmethode acceptabel vindt. Uit onderzoek is nu gebleken dat de drie kinderen van de man gedragsproblemen hebben. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en het vriest Er waait een stevige oostenwind op de Wadden af en toe windkracht 6. Morgen overdag meer bewolking en kans op wat winterse neerslag. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 I can tell.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 You can, you can always see the sun, see the sun day, day or night. night. So when you when call you up call that shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know, you the, know one, the one. Doctor, In Leerdam gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar uh, Nieuwikswoud verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden en dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wochtnum. Uh, iedereen weet natuurlijk nu waar Wochtnum uh, ligt. Maar in die periode wist niemand waar, uh, waar, waar uh, Wochnum lag.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 Away. You let them be